Kasper Meijer met het NOS-journaal. De drie kamerleden van DENK zeggen dat ze hun ruzie hebben bijgelegd. De afgelopen maanden rommelde het flink binnen de partij. Eerst stopte fractievoorzitter Kuzu na een ruzie met Selçuk Üstürk. Farid Azarkan volgde hem op als fractievoorzitter, totdat hij uit de partij werd gezet door het partijbestuur onder leiding van Üstürk. In een verklaring beloven de drie nu het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van DENK. Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen op 1 juni kunnen doorgaan. Er zijn op dit moment geen redenen om die specifieke versoepelingen tegen te houden, meldde Haagse bronnen aan de NOS. Dat betekent dat terrassen, restaurants, theaters, bioscopen en musea weer beperkt open kunnen. Tot nu toe hield premier Rutte steeds een flinke slag om de arm. Hij zei dat als het aantal besmettingen te snel zou stijgen, de versoepelingen worden afgeblazen. Het definitieve besluit hierover wordt dinsdag genomen. Dan geeft het kabinet s'avonds weer een persconferentie. De veiligheidsregio's zijn tevreden over de drukte op straat dit weekend. Voorzitter Bruls zegt dat de meeste mensen voldoende afstand hielden en drukte vermeden. Al waren er uitzonderingen. Zo werd het te druk in het centrum van Venlo en bij het outletcentrum in Roermond. Zaterdag werd in permanent een winkelcentrum tijdelijk gesloten omdat er te veel mensen waren. Een paar gesigneerde schoenen van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een half miljoen euro opgeleverd. Dat is een record. Het vorige record van een paar sneakers stond op ruim 400.000 euro. De schoenen in de kleuren van de Chicago Bulls waren speciaal voor Jordan gemaakt. Hij droeg ze in 1985. Dat de schoenen zoveel opleverden, komt mede door een documentaire over de inmiddels 57-jarige basketballer die momenteel op Netflix te zien is. Het weer, vannacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen een mix van zon en wolken bij 17 tot 23 graden. Dinsdag begin zonnig, later wat meer bewolking. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I'm mm -hmm.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 hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mis se sé de... Ze kijkt een beetje ton. keek niet goed, ze zat andersom Dus ik loop om de heen, één minuutje kletsen en ik mag er meteen Dan loop ik weer weg, zegt ze, waar ga je heen? Ik zeg, ga mee dan, maar opeens zegt ze nee Want hé, hey, ik moet je iets verkennen, het is misschien wat wennen Ik dacht, zo'n chick met verhaal, verhalen ken ze Die zijn altijd gestoord of ze wonen in Trent. Ga je zeggen, want het is oké? Okay. Okay. Het is van Nestie, dus ik mag niet op tv. Okay. Je moet niet schrikken, want het is wel Oké. Okay. Ik ben de ex van Jerry Baudet. Wat? En alles draait wat rond. En ik vroeg me af of ik het goed verstond. Hij zegt ja. Hij zat in deze mond, hij zegt ja.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 je ja. bent beter dan Jelly, zoveel hater dan Cherry. Je komt veel dieper dan Jelly. Je bent beter dan wat hij deed. Ja, vergeet het met Cherry, want hij is beter dan Cherry.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 Hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik misschien ja. wel wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent ik dan weer beter mee. in bed Oh ja, want... Je bent beter dan Jerry Zo vergeten dan Jerry Je komt veel dieper dan Jerry Je bent beter dan Baudet in bed Ja, vergeet met Jerry Want hij is beter dan Jerry Hij komt veel dieper dan Jerry Hij is beter dan Baudet in bed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 ik ben beter dan wat het in bed. Ja, je hebt een reden met Jenny. Ja, je bent beter dan Jenny. Krijg ons wat. I'm I'm